Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS journaal. In Egypte wordt voor de vijfde dag op rij geprotesteerd tegen het bewind van president Mubarak. In de hoofdstad Cairo en in Alexandrië zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan. Daarbij zou door de politie in Alexandrië met scherp worden geschoten. De betogen zijn niet onder indruk van het vertrek van het Egyptische kabinet. Ze willen dat ook Mubarak opstapt. Het uitgaansverbod is uitgebreid, gaat al om vier uur in. In Cairo hebben tanks straten naar belangrijke gebouwen geblokkeerd... zoals overheidsgebouwen, ambassades en het gebouw van de staatstelevisie. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken spreekt vanmiddag met de Iraanse ambassadeur... Het wil uitleggen over berichten dat de Nederlandse Iraanse vrouw Sarah Bahrami is opgehangen, zoals Iraanse staatsmedia melden. Bahrami werd eind 2009 in Iran gearresteerd tijdens familiebezoek. Ze zou cocaïne hebben gesmokkeld en deel hebben uitgemaakt van een gewapende oppositiegroep. In Wormerveer in Noord-Holland woedt een grote brand in een bedrijf. In het gebouw worden houtverwerkingsmachines gemaakt. Het vuur brak aan het eind van de ochtend uit in het kantoorgedeelte. De brandweer rukte massaal uit omdat het vuur dreigde over te slaan naar het magazijn in de showroom. Dat gevaar lijkt nu geweken. Er komt veel rook vrij, maar volgens metingen zijn er geen giftige stoffen vrijgekomen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand in de Warme Veer is. Bij de wereldbekerwedstrijden Schaatsen in Moskou heeft Irene Wust zilver gewonnen op de 1500 meter. De Canadese Christine Nesbit werd eerste, Martina Sablikova uit Tsjechië derde. Jan Smekens won in Moskou goud op de 500 meter. Hij noteerde een tijd van 34 seconden en 93 honderdste. De Japaner Akio Ota werd tweede, de Amerikaan Tucker Fredericks derde. Bij de vrouwen won Margot Boer zilver op de 500 meter, de Duitse Jenny Wolf onderafstand afstand en de Amerikaanse Heather Richardson werd derde. Het weer bijna overal zonnig en droog, middagtemperatuur rond het vriespunt. Morgen eerst bewolkt en later opnieuw zon. Het wordt dan iets warmer. Dit was het.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 Een plaat voor uh, Raadje Plaatje, dacht ik zo. Jorden, de de Heads en de slippery people. Zo aan het begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Voor Zandvoort en de regio. En het is uh, even na twee uur en dat betekent dat wij weer zijn. Albert-Jan en Rob. Goedemiddag luisteraars. en Goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. En of we wel. zijn niet alleen trouwens, hè? of met z'n tweeën. Nee, we hebben zo. assistentie hè. Ja, David die gaat vandaag een gedeelte van de techniek doen. Oké, okay, en ik heb gezien dat hij ook cd's heeft meegenomen, dus dan kan hij en, en leren schuiven, onder supervisie van jou natuurlijk. Dus uh, nee, luisteraars, dat nou, ik komt zo meteen lekker daar zitten uh, he? Helemaal dan komt het helemaal goed. Oké, okay, uh, nou, wat hebben we vandaag? Uiteraard natuurlijk uh, rond de klok van half vier de evenementenagenda en de filmagenda van Circus Zandvoort rond de klok van een kwart voor vier. Uh, half drie uiteraard het weerbericht. Uh, we hebben nieuws over Van Kessel, die komt naar uh, Zandvoort van dit weekend. Nieuws over de Bar Battle volgende week. Uh, volgende week ook de Jantjes bij Cinema Nostalgie. Uh, we kijken vooruit naar het Circuitpark Zandvoort, waar op 6 februari is de 4 uur van Zandvoort aan de beurt. En vanavond is natuurlijk het grote evenement uh, tussen uh, ZFM Zandvoort, ZFM Zandvoort, tegen de rest van Zandvoort in, de, in Café 4. En het gaat dan over genaamd om Raadje Plaatje. Je Daar gaan we het niet te veel over hebben, Albertjoen. Ben je al een beetje zenuwachtig? Een klein beetje. Klein, klein beetje. beetje zenuwachtig? Ja, toch wel. Goed. Gezonde spanning. En tussen de klok van 4 en 5 natuurlijk nog wat internationaal sportnieuws. We gaan uh, golfnieuws vanuit Bahrein. We hebben DTM nieuws. We hebben Formule 1 nieuws. En natuurlijk uh, nieuws van de transfermarkt. En dan heb ik het over voetbal. En uiteraard lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag bij CFM. En dit lijkt mij wel iets van uh, of zo. Heb ik dat goed? Ja, goed, jij wel ja. blij. Ja, you're no good. Thank like you. somewhere on the we know. Daarvoor doe je trouwens uh, as wat. en you're no good. Albertje. Goed, ja. Uh, even het volgende. Ik las hier in, uh, in, op zetvoort.nl: 56 bomen klaar voor de sloop in kostverloren park. Met het oog op herstel en behoud van de natuurlijke waarden in het kostverloren park... is op verzoek van de eigenaren door Landschap Noord-Holland een beheersplan opgesteld voor het kostverloren park. Dit beheersplan is afgestemd met de provincie en de gemeente. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het kappen van 56 bomen. Ja, u hoort het goed, 56 bomen. Hiervoor is eind vorig jaar een kapvergunning verleend. Deze bomen zijn met een blauwe stip aangegeven en een enkele met een verticale inkeping. De werkzaamheden zullen voornamelijk in het noordoostelijke bunkerdeel van het Kostverloren Park plaatsvinden. Dat is het deel dat grenst aan het golfterrein. De werkzaamheden zullen over een periode van enkele weken worden uitgevoerd. De toegang tot het Kostverloren Park zal de wandelaars niet worden ontzegd, maar het wordt aanbevolen het Kostverloren Park tijdens de werkzaamheden te mijden. De uitvoerders van Landschap Noord-Holland zullen bij het kappen van en andere werkzaamheden uiteraard de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Desondanks verzoeken wij u voorlopig een ander pad te kiezen. Al dus de gemeente in een reactie. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan. En we gaan weer door met de muziek op de zaterdagmiddag. Hier is El Rita Franklin. Believe In het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol tequila. En... Ik kan nergens heen, maar in het zuiden wacht een vrouw nog steeds op mij alleen.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 Laat me schepen achter. Ik ga er stiekem tussenuit een vlucht weg naar een nieuw begin. We well, hop on my choo-choo. I'll be your engine driver in a bunny suit. If you dress me up in pink en white, we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 Fly away to someone new. Everybody's gone. They left the television screaming, at the radios on. De schoenen zijn gejat.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 haar stijgende zang een luchtweg naar een nieuw ik neem spijt als besluit te oh, nemen Speciaal voor Albert-Jan gedraaid deze van Bluff en de County Crows. Je hoort de Holiday in Spain. Oké. Okay. Dat was bluff voor vanmiddag, hè? Nou, nou, doe maar. Gewoon bluff, Doe maar. Doe maar. Hey, kan je, je nog herinneren, Rob, dat we vorige week hadden over die e-mail die, e die we kregen over die wos Ja, hoe de... is dat afgelopen eigenlijk? Nou, afgelopen... Uh, het is helemaal niet afgelopen, af wou je zeggen. Afgelopen week kwam vereniging Eigen Huis namelijk uh, met het volgende. Ze hebben een meldpunt ge geopend voor iedereen die klachten heeft over de behandeling van zijn wos bezwaarschriften door de gemeente. Woningbezitters kunnen daarvoor terecht op www.eigenhuis.nl. Vereniging Eigenhuis heeft vorig jaar talloze klachten ontvangen over de af afhandeling van de bezwaarschriften door de gemeenten. Al dus uh, de heer Mulder, directeur ledenbelang bij Vereniging Eigenhuis. Daaruit blijkt dat veel gemeenten de regels voor het afhandelen van de WOS-bezwaarschriften aan hun laars lappen. Mulder, we willen dat hier een einde aankomt. Jaarlijks ontvangen eigen woningbezitters van de gemeente een waardebepaling van hun woning volgens de wet onroerend, uh, onroerende zaken. Als de waarde te hoog wordt ingeschat, betaalt de eigenaar te veel onroerende zaakbelasting. Te veel waterschap en via het eigen woningforfait te veel inkomstenbelasting. Dus luisteraars, wilt u daar eens wat meer over weten? Ga dan naar www.eigenhuis.nl Ja, mijn collega's van Raadje Plaatjes zijn ook binnen inmiddels. Dus, oh, dus je... goedemiddag, gezellig, gezellig. Vanavond gaan we er tegenaan. Ja, en... Eerst gaan we weer even een plaat draaien. Barry Menlo heb je uitgekozen. Leuke keuze. Die staat klaar. Bijna. Even met het pijltje, daar moet je naartoe. Heel goed, David. Daar komt hij. Very many low. Looks like we made it. Eh, nog even, voetbal uh, vanmiddag is afgelast, dus we hebben geen voetbal. En Savo 4 speelt ook niet. Speelt ook. Voor de fans van 4. to get entangled up inside the thought of you Do you love him as much as I love her And Will that love be strong when old feelings start to stir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 Wat je doet to me? Oh, oh. Zo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, voort op zaterdag bij je tot aan 5 uh, uur vanmiddag bij CFM. En het is even een half 3. Hoogtijd voor het weerbericht met Albert Jan Vos. Zie je Ja luisteraars, net als gisteren is het ook vandaag prachtig winterweer met volop zonneschijn. Het blijft vanzelfsprekend droog en er waait een meest matige noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 1 graad, hoger 2 graden boven het vriespunt. Vanavond en de komende nacht is het helder en bij een overwegend matige noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar min 4 of min 3. Morgen is er opnieuw prachtig weer met veel zonneschijn. Het blijft nog steeds droog en het wordt in de middag maximaal 3 tot 4 graden. De wind waait uit het noordoosten en is overwegend matig van kracht. Zondagavond en maandagnacht is, er ook helder, is het ook helder en daalt de temperatuur naar min 2 of min 3. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot hooguit matig van kracht. Maandag verandert er erg weinig. De zon schijnt weer volop en het blijft droog. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 3 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het vrij helder, maar er trekken ook wat wolkenvelden over de regio. De zuidwestelijke wind neemt geleidelijk in kracht toe en de temperatuur daalt naar ongeveer min 2 Dinsdag schijnt ook geregeld de zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het blijft tot de avond droog en er waait een matige tot krachtige zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 3 tot 5 graden. Oké, okay, lekker weer dus de komende dagen. Meer weer te vinden op www.meteopagina.nl. De weersite van onze eigen weerman Lex van der Horen. En binnenkort is hij weer gewoon terug. Hij komt hij komt weer terug. Hij Wanneer? Weer terug. Dat is de vraag, maar dat geeft niet. Gewoon blijven luisteren naar het op zaterdag, dan hoor je het vanzelf loskomen. En David heeft de de volgende plaats voor ons klaarstaan. Laat me horen. Het is wel heel apart voor mij. He. Dan zit ik gewoon aan de andere kant. Ja, je... En dan kijk ik hoe David aan de schuiven zit. En ik hoef er zelf helemaal niks aan te doen. Ah, Dankjewel David. Hij doet het goed hoor. Ik kunnen het, voor het er elke week wel zo doen. He. Gewoon relaxed hier zitten tegenover Albert Jan. En naast Roy Alderman. wat wil je nou nog meer? Maar dankzij het goede schuifwerk van David. Ja, ik hoorde dat er een open huis gaat plaatsvinden. Klopt. En wel aanstaande dinsdag 1 februari... heeft het Zandvoortse Wim Gertenbach College open. Huis voor potentiële nieuwe leerlingen en brugklassers. Het wim gertenbach college is een middelbare school voor het VMBO-theoretische leerweg. De potentiële leerlingen en hun begeleiders krijgen over allerlei zaken informatie van de docenten en van de huidige leerlingen. U kunt ook informatie krijgen over dyslexie of een les van de toekomst meemaken. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en er zal waarschijnlijk ook nog wel iets bij geserveerd worden. Het open huis is van 7 tot 9 uur, dus aanstaande dinsdag om 7 uur bent u van harte welkom op het open huis van het Wim, Willem Wim Gertenbach College. Nog even voor mij, want ik was even weg. Wanneer is het? 1 februari. 1 februari. Oké, okay, vanavond is trouwens uh, raadje plaatje. Ik ben me alvast een klein beetje geestelijk aan het voorbereiden. Ja. En ik weet gewoon dat er nu een nummer van Cindy Lauper aan gaat komen. We, weet je dat nu al? Dat weet ik nu dan al. Dat zou ik nu vast drukken, dan heb je Oké, okay, ik druk, pip, en dan ja. nou moet ik nog de titel raden. Komen we zo meteen wel achter. Komen we zo meteen ja. Ja, luisteraars, u luisterde naar de zomerse klanken van Ricky Martin. Uh, volgende bericht en wel het volgende. Ja, het is hartstikke leuk en het is ook muziek van Kessel. Het is namelijk alweer een tijdje geleden dat de Zandvoortse coverband van Kessel in onze gemeente heeft opgetreden. Vandaag zullen zij hun rentree maken in Café Alex. De band rondom zanger Patrick van Kessel en gitarist Ebbe de Jong... speelt hoofdzakelijk covers uit de jaren 60 en 70... en is daar zeer succesvol mee. Ook hebben zij een aantal eigen nummers op het repertoire staan. Nummers van U2, Neil Young, Santana, Dire Straits en Jimi Hendrix... passeren regelmatig de revue in eigen settingen... met Van Kessel en de Jong in de hoofdrol uiteraard. Dus als u vanavond van leuke en muzikale avond wil maken... ga dan naar Café Alex aan het Gasthuisplein... En dan kunt u genieten van de band van Kessel. Dat was het. Volgende nummer.